in met het nos Juna. In Noorwegen zijn reddingswerkers vlak bij de plek aangekomen waar het noodsignaal vanochtend vandaan kwam van de vermiste Nederlanders. Een groep van 13 Nederlandse wandelaars is in bergachtig gebied door nog onbekende oorzaak in de problemen gekomen. Ze maakten daar sinds zondag een wandeltocht van hut naar hut. Het gebied is populair bij wandelaars, maar staat bekend als lawinegevoelig. Afgelopen nacht is er veel sneeuw gevallen. Toen de Noorse reddingsbrigade vanochtend rond 8 uur een noodsignaal kreeg, werd een helikopter uitgestuurd, maar die moest terug vanwege het slechte weer. De Noorse politie en het Rode Kruis zijn met sneeuwscooters en honden aan een grote zoekactie bezig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt in nauw contact te staan met de Noorse autoriteiten. Bulgarije stelt een onderzoek in naar de dood van een Palestijn... in de ambassade van de Palestijnse autoriteit in Sofia. Omar Nayef Sayed vluchtte vorig jaar de ambassade in... om uitlevering aan Israël te ontkomen. Volgens het Volksfront voor de bevrijding van Palestina... is hij vandaag in het ambassadegebouw door het hoofd geschoten. De Palestijnse ambassadeur zegt dat de doodsoorzaak niet vaststaat. Sayed werd in 1990 in Israël tot levenslang veroordeeld... wegens het doodsteken van een Israëlier. Hij wist te ontsnappen en vestigde zich later in Sofia. Griekenland wil het vasteland ontlasten... door vluchtelingen langer op de eilanden in de Egeese zee te houden. Reders van veerboten en reisorganisaties is gevraagd... voorlopig veel minder migranten op te halen van de eilanden. Die maatregel houdt verband met de gedeeltelijke sluiting... van de Macedonische grens met Griekenland. Daardoor zijn naar schatting 20.000 vluchtelingen... verspreid over Griekenland gestrand. De Griekse regering heeft verder besloten... vijf nieuwe opvangkampen in te richten. Het weer het is op veel plaatsen bewolkt en lokaal valt er wat lichte winterse neerslag. Later vanmiddag is er ruimte voor wat zon en het wordt een graad of vijf. Komende avond en nacht klaart het verder op en het koelt af tot lokaal min vier graden. Morgen droog en periode met zon. Zondag neemt de sluierbewolking toe en staat er een stevige noordoostenwind die het voor het gevoel vrij koud maakt. Dit was het NOS-jeugd. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Knopert Eemnes. 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A9 ook maar richting Amstelveen tussen Afriet Haarlem Zuid en Alsmeer. 6 kilometer. Het komt nog een spoedreparatie. Het verkeer moet dan langs via de parallelweg. Op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 26e jaargang, aflevering 9, dat maakt het vandaag vrijdag 26 februari 2016. Leuk dat je weer luistert naar Zierfem hoort met de Your Breakdown, de top 40 van Europa. De komende twee uur gaan we de hitlijst der hitlijsten met je doornemen. En ik zat net even met mijn zeer gewaardeerde collega erover te hebben, die in dat introotje wat ik heb. heb. De verkoopcijfers bepalen de hitlijsten. Dat is niet helemaal meer waar. Het gaat ook om de downloads en de airtimes en de, dat soort dingen tegenwoordig. Misschien dat die maar eens een klein beetje moet gaan aanpassen, maar goed. Hey, deze week hebben we 13 stijgers, 9 zittenblijvers, 15 dalers... en maar liefst 3 nieuwe binnenkomers. We zeggen gedag tegen Sigala met Easy Love. Nederlander Jay Hardway met Electric Elephants is helaas uit de lijst verdwenen. En Avicii voor A Better Day, die uh, zeggen we ook gedag. Maar we maken plaats voor uh, drie hele mooie nieuwe singles. Waarvan er eentje een uh, Nederlands tintje heeft, kan ik wel zeggen. Maar dat uh, straks natuurlijk. Hey, de snelste stijger uh, deze week is uh, Coldplay met 'Hymn voor the weekend. Maar liefst 18 plaatsen omhoog. Maar g easy uh, met Me, Myself en I mag ook wel een eervolle vermelding krijgen. Maar liefst uh, 14 plaatsen omhoog. Snelste, dalen, de snelste daler deze week in handen van Eva Simons en Sidney Samson met Bloodfire. Maar die is op de voet gevolgd, die is 15 plaatsen gezakt. Die is op de voet gevolgd door de Chainsmokers met Roses, 14 plaatsen gezakt. En die is dan weer op de voet gevolgd door Ariane Grande met Focus... maar liefst 13 plaatsen gezakt. Het is dus een hele vierwarren in de lijst der lijsten in hitgevoelig Europa. Er is weer een hoop aan de hand. Maar dat gaan we allemaal uh, met je bespreken. Tegenover me zit weer uh, Sander. Goedemiddag. En ik hoor weer een echo. Ja, die hoor ook. jij ik die ook? Ja, die hoor <laughs> ik ook. Ik zal even wat zachter gaan praten, misschien dat dat scheelt. Hé hey, Sander, uh, leuk dat je er weer uh, bij bent. Ja, zeker Heb je er weer zin in? Ik heb er weer zin in, jij Ja, jou? ja ik wel. Je hebt uh, weer alles uh, mooi op een uh, rijtje gezet. Ja. Hoeveel uur ben je er nou mee bezig? Volgens mij wel minimaal een uur of tien uh, iedere week, hè? Nou, je bent er wel even druk mee bezig. Oh, ja, nou, ik ben blij dat je het voor me doet. Ja, nee, anders moet ik het doen. Dan heb ik helemaal geen tijd voor, je Kijk, jij zit op school met je laptop, dan kun je het ondertussen even doen, hè, tijdens examens en dat soort dingen. Ja, tijdens examens. Ja, even tussendoor. Niks mis mee. hey hartstikke goed. Ja, wat wou ik nog zeggen? Ja, rond de klok van half vijf gaan we kijken natuurlijk naar de Nederlandse top 40. Even rond de klok van kwart voor vijf gaan we de top drie van deze week doen. En dan kan je verklappen dat de top drie compleet nieuw is. Er is in de top drie geen één plaat blijven zitten. Dus van de uh, negen zittenblijvers zit er niemand in de top drie. Er zit er maar één in de top tien zelfs en die staat op nummer tien. Die is blijven zitten en de rest is allemaal verschoven. Maar ben jij nou benieuwd hoe de top 3 er vorige week uitzag? Ik ga het je verklappen. Nummer 3. Ik ga het je verklappen. done. Breathe, breathe in the air, set your intention. Is mijn 3-2-1 niet helemaal uh, mooi geknipt. Hij stopt opeens na een minuut. Uh, nog een minuut te gaan en dan stopt hij. Kijk, in een. Stopt hij gewoon? Want, uh, nou in ieder geval vorige week op uh, de, nummer 3 um, stond uh, Shawn Mendes met uh, stitches. Op nummer 2 Xavier Rudd Rud met Fallouters En op nummer 1 stond. Um, uh, hoe heet hij ook weer? Lucas Graham met uh, Seven Years. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat dus. Zo zag de top 3 er dus uh, vorige week uit. Uh, deze week een compleet uh, nieuwe top 3. Uh, en die uh, ziet er uh, ja, nou, compleet anders uit. Meestal met een compleet nieuwe top 3. drie. Hey, nee, zou direct uh, tussendoor uh, nog wat artiestennieuws voor je. De drie nieuwe binnenkomers. Maar beginnen deze week met de nummer 40. Net zoals vorige week is die uh, blijven zitten op uh, deze plaats. Die week ervoor stond hij op 38. Ondertussen 11 weken in de lijst. En dan heb ik het over Avicii met Broken Arrows. Hier op ZFM Zandvoort uit zuid breakdown De top 40 van Europa. Leuk dat je weer luistert. We zijn er tot 5 uur. You stripped je love down to the wire. By her shining cold alone outside. You stripped it right down to the wire.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 arrows in the dark, but I, I see the hope in your heart. light The kind of blue that leaves you lost and blind The only thing that's black and white I see the hope in your heart. 14 plaatsen gezakt deze week. De Chainsmokers samen met de Roses. En het prachtige nummer heet ook Roses op 39. En we zijn natuurlijk begonnen met de nummer 40. Avicii met Broken Arrows. Hey, het is uh, tijd voor de allereerste nieuwe binnenkomer. En die nieuwe binnenkomer is in handen van uh, Little Mix. De groep uh, rond uh, Perry Edwards, JC Neilson, Neoson, Lee-Ann Pinnock en Jade Thurwell... ontstaat uh, tijdens de Britse talentenjacht X-Factor... Ja, de dames winnen het programma met de cover van de single van Damien Rice Cannonball. Die single, maar ook het nummer Wings, bereikt de eerste plaats van de Britse hitlijst. En in 2012 verschijnt dan hun debu debuutalbum DNA. Van, en van dat album bereikt de samenwerking met uh, Missy Elliott. Uh, how you doing? In 2013 de tipparade. Nou, in 2013 verschijnt het tweede studioalbum van Little Mix, Salute. Waarvan uh, Little Me en de tweede... Waarvan Little Me de tweede notering in de tipparade wordt. De tipparade is natuurlijk de aanstormende lijst van de Nederlandse top 40. Maar Little Mix heeft al eerder in de Europese hitlijst gestaan. Maar dan met een ander nummer. Dit keer staan ze er niet alleen in. Doen ze hem samen met Jason Derulo. En een nummer dat heet Secret Love Song. Nieuw binnengekomen deze week dus op een 37 e plek. Little Mix samen met Jason Derulo met een Secret Love Song hier op C.F.M. Zond voor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 you You want the dance flow? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? Cause I'm yours. Een nieuwe single van Little Mix samen met Jason Derulo. Nieuw binnengekomen op 37 Secret Love Song. The Euro Breakdown. En wij gaan door met de nummer 35 Eva Simons. Up. Up. up. We riot tonight. Tonight. Tonight. Put your hands up to the sky. Flames on In de lijst van Nederlandse bodem is dit Eva samen met Sidney Samson... op een 35 e plaats deze week in de lijst. 15 plaatsen gezakt, maar liefst. En daarmee de snelste daler van deze week. Zoals ik al zei, op de voet gevolgd door Chainsmokers met 14 plaatsen... en Ariane Grande met 13 plaatsen. Um, nee, dit is een taal die ik niet begrijp. Sander, je moet het wel goed voor me klaarzetten. Gewoon in het Engels of in het Nederlands, niet in het Frans. Nou, ik dacht dat je dat wel kon. Ja, nee, ik ken Frans wel, dat is mijn buurman, maar meer niet. passé? Uh, <laughs> Oké? Oh nee, dat is weer Spaans. Nee, uh, we zijn toegekomen aan de volgende nieuwe binnenkomen. Die vinden we op een um, 34 e plek. En dan heb ik het over jou samen met uh, Gabrielle Richardson met 100 miles was uh, 28 januari 2016 was het tijdens het Franse tv entertainment programma TPMP... Touche pas à mon release force 4... weet ik, wat? ik uh, kan geen Frans, spreek jij het eens uit. Touche pas à mon Ja, die ja. Uh, gepresenteerd door uh, Cyril Henneno. Uh, was het gebruikt, dit nummer? En die is uh, daarna eigenlijk pas uh, echt goed opgepakt. 9 december 2015 was de muziekvideo al uh, op YouTube uh, neergezet. En de clip is best wel grappig hoor. Het gaat over uh, jonge dames die aan het dansen zijn. Onder andere op een uh, tennisbaan. En, uh, maar als je kijkt naar de charts. Naar de hitlijsten hoe die uh, opgepakt wordt. In Spanje bijvoorbeeld een uh, zevende plek. Maar Frankrijk zelf een tweede plek. België een twaalfde plek. In Nederland uh, staat hier uh, nog niet eens in de tipraden. Zwitserland, de 13e plek. Nou ja, hij is in ieder geval goed opgepakt in Europa. Nederland kennen we ze nog niet. En daardoor hebben ze nu een hele mooie positie van 34 nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown. En heb ik nou voor jou samen. Gabriella Richardson met 100 Miles. Come here and visit my world.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 Me one more time. You and me is more than lonely white. You and me is more than red sky. You and me is more than lonely day. It's our time to go this with me one more time. Come here and visit my world.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 Meet one more time. I'm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 Met 100 miles. De Euro Breakdown. En wij gaan door met de nummer 31 in handen van de Major Laser samen met Naila met Light It Up. Major Laser was dat met uh, Light It Up. Ik weet niet wat ik vandaag heb allemaal, son. Nee, ik weet het ook niet. <laughs> ah, goed, hoort er bij 31 was dat uh, Major Laser Light It Up samen met uh, Naila. Wij gaan door met uh, nummer 30. In handen van uh, Duke Dumont. Prachtige single van hem, uh, Ocean Drive. Ondertussen alweer uh, 7 weken in de lijst. 1 plaatsen gestegen dit keer. Duke Dumont op CFM. Uh, We're riding down the We're ...op nummer 30 deze week. En we krijgen weer een kleine resume van onze zonder daar ...die altijd de muziekredactie voor zijn rekening neemt. Want hij weet alleen maar waar alle planten staan. Ik weet het nooit, ik doe altijd nog wat. Ga je gang zonder. Al oh, 11 weken in de lijst om nummer 40... ...Africi met Broken Arrows En op nummer 39... ...vinden we The Chainsmokers featuring Roses met Roses. En op nummer 38... Chuyamo met Tyler Cruise met Buddy Bounce. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 37. Little Mick, Futuring Jason Derulo met Secret Love Song. En op nummer 36. Sigala met Sweet Loving. En op, nummer... en op 12 weken in de lijst op nummer 35. Eva Simons, featuring Sidney Simpson met Blurfire. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 34. Yo, Futuring Gabriella... Gabriella Richardson met 100 miles. En op nummer 33 op 3 weken in de lijst. Ellen Walker met FedEx. En op twee weken in de lijst op nummer 32, We Have. En Shara met Get Up. En dan nummer 31, Major Lazer. Featuring Nylan met Light It Up. En nog zeven weken in de lijst met nummer 30, Duke Demand met Ocean Drive. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 29 in handen van de dame, Jasmine Thompson. Prachtige zingen van haar. Adore ondertussen alweer een vijf weken in de lijst.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 four minutes. Ik Vind ik wel grappig, hè? Dan zegt ze: Please, can I talk to you for a minute? Ondertussen is al 3 minuten 20 bezig. Maar er zijn die vrouwen altijd. Ah, mag ik even een minuutje, hè? dan hopen we later binnen, of zijn ze nog steeds aan het worden. 99 Souls is dit, uh, met The Girl is Mine. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Nee, dat mag niet, dat weet je nou toch ondertussen wel. Tjongejonge. Hé, hey, we gaan door met de nummer 23 in de handen van Dua Lipa. Met uh, Bidouw aan één plaatsen gezakt in een uh, derde week, hoogste notering 22. Deze week dus 23. I see moon, I see moon, I see Oh, when you're looking at the sun. in anyone deze week in de top 40 van Europa hier op jouw station in Zandvoort ja echt waar we zitten midden in Zand. Nou, we zitten niet meer midden in Zandvoort dat zaten we, ja. we zitten nou net even buiten het centrum, maar nog steeds midden in Zandvoort hoor, Dichtbij het Duinen gezellig hey, het is tijd uh, geworden voor de laatste uh, nieuwe binnenkomer stevens ook het uh, laatste nummer van dit uur en dan het uh, zei ik altijd heeft een klein beetje een Nederlands tintje, want uh, Thijs van Westen zit erin die kennen we allemaal wel als Tiesto. Uh, uh, Ze dus hebben uitgeroepen meerdere malen tot uh, DJ, nummer 1 DJ uh, van de wereld. In 2003 was dat geloof ik en 2004. In uh, 1999 was hij begonnen. Dan uh, scoorde hij uh, zijn eerste hit met uh, Guriella Gurrie samen met uh, Ferry Korsten. Dat was de eerste top 40-notering in de Nederlandse top 40. Uh, maar toen was het met de nummer Walhalla. Na nou, de single stond, uh, staat uh, kortstondig in de lijst. En bereikte de uh, 35e plaats. Nou, in het voorjaar van uh, 2015. Uh, dat is uh, vorig jaar. Wordt Secrets, dat hij uh, samen met Cashmere uh, en Vessie maakt. Zijn 15e dance smash. En daarna volgt The Only Way Is Up samen met Martin Garrix. Uh, Chemicals met Don Diablo en Thomas Strolsen. En Get Down met uh, Tony Junior. Uh, Wombus dat... Er, huh? Oh, dat zijn de singles die daarna volgen. Oké, okay, ik snapte normaal niet. Ik ben af en toe niet zo helder. Uh. Uh, Wombus dat hij maakte met Oliver Heldens... en in 2015 al succesvol was in Beatport hitlijst. Ja, ja. Nou, in ieder geval 2016 uh, gaat hij in samenwerking aan... met Oliver Heldens en Nathalie LaRose. De vocals uh, van Nathalie LaRose worden gebruikt in deze single. En dat resulteert in een... Uh, ja, een hele mooie, vette, dikke plaat. En die heet The Ride Song. Die plaat is dus deze week binnengekomen op uh, 22. Maar voordat we daarna gaan luisteren... heb ik nog wat tijd te doden, Sleun. Nou. Um, ja, ik kan wel even een nieuwtje gaan vertellen. Wat? Want we hebben nog geen... What the fuck is nou met Justin Bieber aan de hand gehad? En ik hoop niet uh, dat hij uh, gaat komen... Maar ik heb er een hard hoofd in, want wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan hand? Ja, die moet even komen. Justin Bieber staat niet in de lijst en ik moet het even over hem hebben... want anders gaan mensen hem missen. Want een mooi en intiem momentje tussen de twee grootste wereldsterren van dit moment... Ja, Justin Bieber gaf Adele een kus. Hebba. Uh, ja, niet voor, ja, voor Adele hoor. Nou, nee, laat maar. Nou, dat is een prijs dat gewonnen bij de Brit Awards. En dat was nog niet alles. De Beat, ofwel Justin Bieber, betrad het podium tijdens de awardshow... met niemand minder dan James Bane. Hij begeleidde de Canadese superster op gitaar... Nou, bij zijn nummer 1 hit Love Yourself. Daarna was het tijd om helemaal los te gaan op Stins. andere chartshopper. Sorry. Hij zet het podium letterlijk in vuur en vlam. Nou, ik heb nu niet de Brit Awards gezien... maar wel andere awards uh, gekeken vorige week. Um, ...waar Justin Bieber ook ging optreden. Nou, nou, nou, wat slecht was dat, zeg. Vals! Niet normaal. Ik had wel wat beter van hem verwacht eigenlijk ondertussen, maar... Ja. Het was echt vals, vals, vals. Maar goed, weet je, dat mag de pret niet drukken, zullen we maar zeggen. Want dat is... Ja, het publiek ging wel, hè, maatse dak. Hé, straks na het nieuws gaan we verder met de tweede helft van de lijst. De top 20 van Europa is er dan nog over... En natuurlijk heb ik uh, nog een paar uh, nieuwtjes voor je uit de artiestenwereld. We gaan kijken naar de Nederlandse top 40 en natuurlijk de top 3 van uh, deze week. En ik heb weer een uh, goede jingle uh, voor de top 3, dus uh, dat gaat uh, komend uur uh, wel denk ik goed komen. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe binnenkomer uh, van deze week. Die op een uh, hele mooie 22e plaats is gekomen. Chester met alle verhelden en de vocals van Natalie La Rose, De prachtige... Um, The right song. gaat goed hè. Yeah. Mooie plaat is het wel. Geniet lekker van Chesto half alop op 22. Feel it in my bones. This See him through the smoke. So hard to be